Jobboots met het NOS Journaal. Turkije mag niet sneller lid worden van de Europese Unie... in ruil voor medewerking aan het indammen van de vluchtelingenstroom naar Europa. Dat zei VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra bij één Vandaag. In de speciale uitzending over vluchtelingen zei Zijlstra... dat hij niets wil weten van het versoepelen van de toetredingseisen voor Turkije. Gisteren werd bekend dat Europa en Turkije onderhandelen... over de opvang van vluchtelingen. Het land zou miljarden krijgen in ruil voor de opvang van Syrische asielzoekers... In Zweden is een gebouw dat dienst zou gaan doen als asielzoekerscentrum in Vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting. Er raakte niemand gewond. Het gaat om een voormalig schoolgebouw waar 80 asielzoekers in zouden worden gehuisvest. Zweden neemt samen met Duitsland na verhouding de meeste vluchtelingen op van alle Europese landen. Ook in Duitsland zijn opvangplekken in Vlammen opgegaan door brandstichting.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 Oud-topman Winterkorn van Volkswagen vertrekt als directeur van de holding die ruim de helft van de aandelen van het autoconcern bezit. Vorige maand moest hij opstappen als baas van Volkswagen vanwege de fraude met software in dieselauto's. Hij hield aanvankelijk vast aan zijn functie bij de holding en aan commissariaten bij een aantal dochterbedrijven van Volkswagen. Maar dat was tegen de zin van enkele grootaandeelhouders die wilden per se van hem af.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 TFM in 2015 al 25 jaar. live TTFM. De menu. De euro-breakdown. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me. Tweede uur van de Eurobreakdown breakdown hier op CFM uh, Zandvoort. En we zijn begonnen met de nummer 13 uh, van uh, deze week: Jazz Glynn Hold My Hand. Hey, even een kort overzicht uh, voor, je, voor de platen die we gemist hebben. Um, ja, vanaf 21 tot en met uh, 11, uh, denk ik uh, aan zoiets. Op 21 vonden we Omi met uh, Hullo. Op 20 Maroon 5 is Summer's Gunner Hurt, like a motherfucker. En op 19 Lance Bunny Lewis met Bill.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 En op 12 staat er Martin Zolvik samen met GTA Intoxicated. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En op 11 vinden we R-City. showed you my flaws. if I couldn't be strong. Tell me honestly...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 Ik came hier met een broken heart dat no one else could see. I een glimlach smile on my face, to paper over me. But wounds here when tears dry and cracks, they don't show. So dus wees niet zo so hard on jezelf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 Shake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 nummer 8 van deze week. Oliver Helden samen met Sean Frank en Delana Jane. Shays of Ray. Die staat er pas vier weken in. En voordat we naar de nummer 6 gaan. Die is blijven zitten deze week. En ook pas vier weken erin staat. Gaan we eerst kijken hoe de andere top 40 eruit ziet. Precies zijn de Nederlandse. Ja, en daar de collega's van uh, Radio Pijter, die presenteren natuurlijk de Nederlandse top 40. En die ga ik in vogelvlucht uh, met je doornemen. Top 40, That's How You know, van Nico en Vin, James B. met uh, Let It Go staat nog steeds in, maar dan op uh, 39. Skrillex Diplo presenting Jack U. with uh, Justin Bieber, Where Are You Now? op 38. En Let the River In van Dota op uh, 37. Nieuw binnengekomen deze week in de Nederlandse top 40 is een uh, 36e positie waard voor Animal Lambert met Another Lonely Night.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 En schrijven ooit konden zijn. Purpose, een nieuwe album van Justin Bieber. Waarop ook zijn nummer 1-hit van Nederland, What Do You Mean, staat. En oude nummer 1-hit van Europa, dat klinkt het alweer leuker. Uh, dat album dat verschijnt 13 november samen met het album van One Direction. En ik ben benieuwd hoe zich dat gaat uitpakken.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 In de Euro -breakdown. Ook een mooie plek uh, waar uh, Demius uh, blijven zitten. 15 weken lang staat uh, ze er al in. En uh, dit is de hoogste positie ooit, oh, maar uh, wie weet gaat ze volgende week nog de uh, top 3 in kruipen. Ik zou het niet durven zeggen. We gaan meemaken. Nee, hey, uh, Megan Trainer dan. Megan Trainer? nee, nee, nee, die staat niet in de lijst. Nee, niet schrikken. Nee, de uh, All About The Base-zangeres, kennen we dan natuurlijk het uh, meeste van. Heeft nog uh, geregeld uh, moeite met haar lichaam. Dat begon al op school waar Megan Trainer zich uh, niet lekker voelde tussen haar uh, klasgenoten. Ik heb spijt van uh, vele momenten dat ik die gedachten in mijn hoofd had. Ik groeide op als een uh, dik meisje. Ik praat er niet over, ook niet met mijn ouders. Had ik toen maar geweten hoe schattig ik was... want dan was ik vast een stuk vrolijker geweest... zo vertelt ze tegen de Huffington Post. Nou, het is niet alleen iets wat makkelijk uit haar gedachten verdwijnt. Ik worstel iedere dag met het vertrouwen in mijn lichaam... maar dat heeft iedereen, zegt ze. En het gaat steeds beter nu ik blijf groeien in mijn loopbaan. Nou, iedereen worstelt wel ergens mee... en het is belangrijk om je te omringen met de liefde en steun van familie en vrienden. Geduld hebben... Alles wordt beter naarmate de tijd vordert al dus Meghan Trainor. Nou, ze is weer bezig nadat ze vorige maand werd geopereerd aan haar stembanden. Tijdens een gesprek met Ellen DeGeneres... vertelde ze bezig te zijn met een nieuw album. Een nieuw nummer dat ik vorige week maakte heette Lead Me. Liet ze weten aan dus Ellen DeGeneres. Nou, ik ben benieuwd wanneer dat album uitkomt, dat nummer. We gaan het meemaken... In de categorie, we hadden net al een klein plukje ervan. Wat de fuck is er nou weer met Justin Bieber aan de hand? Hebben we hier nog geen wat de fuck wat is er met Justin Bieber aan de hand? Want met alle successen van Justin Bieber lijkt zijn slechte verleden snel uitgewist te worden. Maar afgelopen dinsdag moesten, kunnen deze zangers zich wederom melden bij de rechtbank. Bieber werd veroordeeld tot de taakstraf van vijf dagen voor het gooien van eieren naar zijn buren. Ook moest hij toen een bedrag van bijna 70.000 euro betalen als boete. Na thuisbezoek kreeg Justin Bier een goede beoordeling voor zijn werkzaamheden. Hij was de afgelopen tijd werkzaam in een jongerencentrum waar hij muren wit verfde. Nou, op opnames die uh, TMZ in uh, handen heeft gekregen... is te horen dat hij luistert naar zijn uh, eigen nummers. Twee nieuwe nummers die nog niet uh, wereldkundig zijn gemaakt. En ook rolde hij uh, de muren op de klanken van uh, Jay-Z's Hard uh, Knock Live. Uh, Justin Bieber had uh, woensdag nog wel een uh, kleine verrassing voor de Beliebers. Komende vrijdag verschijnt er uh, namelijk een uh, remix van What Do We Mean... met daarop ook uh, vocalen van uh, niemand minder dan Ariana Grande...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 Yo no supe as te lo Maar deze week dus op een uh, derde plek. Nicky Jam samen met, Rick met de Iglesias. Met El Elle Paradox. En je hebt ook een uh, Engelse versie ervan en dan heet die uh, Forgiveness. En hey, op nummer 2 dan uh, een plaat die vorige week op nummer 5 staat. Elf weken lang alweer uh, in de hitlijsten staat. De weekend heb ik er dan over met de prachtige Can't Feel My Face. And I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 is alweer elf weken lang in de lijst. Hey, de nummer één van deze week, die zie je, ja, staat acht weken lang in de lijst. Let's move and get and get it on. Ja, zo heet hij inderdaad. Charlie Putt en Megan Trainer. and get it on. We got this king says to ourselves.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 En uh, Megan Trainor. Acht weken in de lijst. Vorige week ook hier uh, op nummer 1. Benieuwd hoe die uh, volgende week eruit ziet. Schakel gewoon weer volgende week in. Uh, tussen drie en vijf op de vrijdagmiddag. Naar de Euro Breakdown hier op uh, ZFM Zandvoort. En uh, dan uh, zal ik het doen. En anders gewoon lekker op zaterdag uh, tussen, uh, wat is het? Zeven en 9, uh, geloof ik. Dan uh, word ik herhaald. 25 jaren af. To make it someday, but I got so damn depressed. But I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I am ready for the altar, but I do agree times when I won my shirt and be a friend of mine.